Inna alhamdulillah, inahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man illa Allahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma bad best brothers en zusters we zullen vandaag inshallah verder gaan met het beschrijven van de wijze van het gebed, hoe de profeet, vrede zij met hem, het gebed pleegde te verrichten. En na het heffen van de handen, het uitspreken van Allahu Akbar, het plaatsen van de handen op de borst, het opzeggen van dua' al-istiftah, oftewel de openingsmeekbeden, het reciteren van surat al fatiha en het reciteren van een kleine Sora. zwijgt men eventjes. Het zijn allemaal zaken die wij vorige week hebben besproken. Dan heft men weer zijn handen, zegt men weer Allahu Akbar en buigt men voorover. De rug staat recht op. Evenwijdig met de vloer, en het hoofd is niet hoger en ook niet lager dan de rug, maar daartussenin. Kort gezegd, je moet een hoek van 90 graden maken. Men zet zijn handen goed op de knieën, alsof men ze vasthoudt. Men doet de vingers uit elkaar. En de ellebogen zo ver mogelijk naar buiten. Dat is belangrijk. Dit heet ar Oftewel buigen. Men moet dit rustig en op zijn gemak doen. Rustig en op zijn gemak. Dat is heel belangrijk voor het gebed. Dat je alles rustig en op je gemak doet. En het zeggen van Allahu Akbar begint... Wanneer men de overgang maakt naar een record En eindigt wanneer hij een record heeft bereikt. Dus wanneer men wil overgaan naar een record, begint hij met het zeggen van Allahu Akbar. En hij moet klaar zijn wanneer hij een record heeft bereikt. We hebben gezegd dat men zijn handen goed op zijn knieën zet. Alsof hij daarop steunt. En dat men de vingers uit elkaar doet. En de ellebogen zo ver mogelijk naar buiten brengt. Dit laatste is alleen gewenst als men hierdoor de mensen die naast hem in het gebed staan geen schade berokkent. Want het naar buiten brengen van je ellebogen is en blijft een sunnah. Terwijl het schade... Van je moslimbroeders en zusters die naast je staan als een zonde kan worden beschouwd. Tijdens Roko'a zegt men driemaal maal het volgende. Subhana Rabbi al -Azim. Dat is wat hij moet zeggen. Oftewel verheven is mijn heer de meest grandioze, de meest geweldige. En hij mag ook, Subhana Rabbi al Adim, meer dan drie keer zeggen. Mits het aantal oneven is. Bijvoorbeeld 5, 7, 9. Mag, als hij de tijd daarvoor heeft. En met het woord Subhana, wat ook wel Tesbih wordt genoemd, geeft de persoon aan dat Allah vrij is. Van welke tekortkoming dan ook. Vrij is van bijvoorbeeld onwetendheid, vermoeidheid, onkunde, zwakte, dood, slaap enzovoort. Ook wordt er hiermee gezegd dat Allah verheven is boven alles en iedereen. En in geen enkel. Opzicht te vergelijken is met zijn schepping met het woord al-adim wat grandioze betekent Allah is grandioos is geweldig wat betreft zijn namen zijn eigenschappen grandioos wat betreft zijn daden Allah subhanahu wa ta'ala zegt dan ook <classiculana> Oftewel, zij waarderen Allah niet volgens zijn waardigheid. Zij kennen de echte waarde van Allah niet. De gehele aarde. Om even aan te geven hoe geweldig Allah subhanahu wa ta'ala is. De gehele aarde zal in zijn greep zijn op de dag der opstanding. En de hemelen zullen worden opgerold in zijn rechterhand. De Glorie zij hem en verheven is hij boven datgene wat zij als deelgenoten toekennen aan hem. En het is niet toegestaan om tijdens een rokooi na het zeggen van Subhanallah al-Azim nog iets van de Koran te reciteren. Dat is verboden tijdens een record. Het is ons namelijk verboden gemaakt om de Koran te reciteren tijdens een rokooi en ook tijdens het sujud. Na een rokooi richt men zich. Weer op. Terwijl men zijn handen heft. En terwijl men zegt. Semi Allahu li hamide, of Oftewel Allah antwoordt degene die hem looft. Die hem prijst. Als men rechtop staat. Dan zegt hij. Rabbana walakal hamd. Hamden. kathiran, Tayyiben. ...mubarakkan fihi. Oftewel, onze Heer... ...alle lof zij u... ...overvloedige, goede en gezegende lof. Rabbana lakal hamd. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Als hij helemaal rechtop staat. Dus als hij naar boven wil gaan... Zegt hij, Staat hij rechtop, dan zegt hij. Rabbana wa hamd, hamdan kathiran mubarakan Maar hoe zit het nou precies met iemand die achter een imam het gebed aan het verrichten is? Dus hij staat achter een imam, hij is het gebed aan het verrichten. Moet hij zich beperken tot het zeggen. Van Rabbana waleke hamd Of mag hij, evenals de imam, ook sami'allahu li man zeggen. En daarna pas Rabbana waleke hamd Al-Albani rahmatullahi alayhi. Die zegt het volgende hierover. Hij praat over een overlevering waarin dit naar voren is gekomen. Hij zegt, dit duidt niet op het feit dat degene die achter de imam staat niet deelneemt in het zeggen van sami allahu li liman Het enige wat hieruit gehaald kan worden is dat het zeggen van rabbana al hamd door de persoon die voorgeleid wordt door een imam gebeurt pas nadat de imam dit heeft gezegd. Dus hij zegt ook sami allahu li liman en dit wordt nog eens bevestigd, zegt hij, door de overlevering van de profeet, salallahu wasallam, Waarin hij zegt, verricht het gebed zoals jullie mij het gebed hebben zien, verrichten. Dus als de profeet, die de sahaba voorging in het gebed, zegt, dan zeggen de mensen achter hem ook zegt, want zij moeten hem daarin volgen. Hij zegt, verricht het gebed zoals jullie mij het gebed hebben zien verricht. Voor degene die zich meer wil verdiepen in deze zaak, verwijs ik hem door naar het boek Al-Hawi lil-Fatawa van Al-Hafid al suyuti rahmatullahi alayhim. En het is van de sunnah, om de duur van het staan na een record gelijk te maken aan de duur van een record. Zoals al Bara' ibn Azib ons heeft verteld in zijn beschrijving van de wijze van het gebed van de profeet. En deze woorden zijn vooral gericht aan diegenen die niet eens de tijd nemen om stil te staan na een record. Hij komt helemaal niet omhoog, laat het zo zeggen. Hij gaat helemaal niet rechtop staan. Eventjes zijn hoofd omhoog en dan schiet hij gelijk weer naar Sujoet. Dat is fout. Daarna zegt men Allahu Akbar en zakt men voorover. Dus op de grond. Werpt zich ter aarde. En hij dient zich te houden aan een aantal zaken. Men legt eerst de handen. Dan de knieën. En het gezicht. Het voorhoofd en de neus moeten de grond goed raken. De handen, de palmen legt men plat naast zijn oren of naast zijn schouders. Dus men steunt erop met de vingers aan een gesloten en in de richting van al-Qibla, van Mekka. De armen, oftewel de ellebogen, zo ver mogelijk naar buiten. De benen doet men uit elkaar. Voeten opgericht en hielen aan elkaar. Tenen ontspannen en naar al-Qibla gericht. En die tenen moeten ook de grond raken. Buik niet op de dijen laten rusten. En onderarmen niet op de grond zetten. Dan zegt men driemaal maal het volgende. Subhana Rabbi al-Ala. Oftewel, verheven is mijn Heer de Allerhoogste. En het is jullie natuurlijk niet onopgemerkt gebleven. Dat bij de overgang naar sujud de handen niet omhoog worden gebracht. Zoals bij Rokoor. Bij Rokoor breng je je handen omhoog. Bij Sujud niet. Dit omdat Ibn Omar ons leert. Dat de profeet dit slechts deed. Dus het omhoog brengen van zijn handen. Tijdens Takbiratul Ihram. Eerste Allahu Akbar die men verricht. Om daarmee het gebed te beginnen. Voor Rokoor. Na het opstaan. Van een rokoor en nadat men klaar is met de eerste teshahud en opstaat voor de derde rak'a. Dit staat vermeld in een overlevering van Bukhari en Muslim. Dus dit zijn de plaatsen waar men zijn handen omhoog kan brengen. De eerste tekwerah waarmee het gebed wordt begonnen, dan is men verplicht om zijn handen omhoog te brengen. En de vraag die natuurlijk veel mensen bezighoudt, is namelijk de volgende. Moet een persoon, wanneer hij naar de grond gaat, verricht, eerst zijn handen op de grond plaatsen of zijn knieën? Een aantal geleerden heeft gezegd dat de knieën als eerste naar de grond moeten gaan. Behalve als iemand ziek of gewond is dan is het voor hem wel toegestaan om zijn handen als eerste op de grond te plaatsen. Maar wij hebben een duidelijke overlevering die zegt als iemand van jullie het sujud verricht dus naar de grond gaat laat hem dit niet op een wijze doen zoals de kamelen dit doen. In een andere correcte overlevering voegt de profeet vrede zij met hem het volgende daaraan toe. Hij zegt, en laat hem zijn handen voor zijn knieën op de grond plaatsen. En er is geen andere metgezel die ons een overlevering heeft verteld waarin het tegenovergestelde wordt gesuggereerd. De enige overlevering die wij hebben is deze. Hij zegt plaats je handen als eerste op de grond. En niet die knieën. Ook vinden wij in een overlevering van Ibn Ghuzema. En van Al-Hakim. En Darakotni. En die sahih is verklaard door Al-Bani, rahmatullahi aleyhi. Dat hij, dus de profeet, plaatste zijn handen op de grond eerder dan zijn knieën. Al-Mirwazi heeft een overlevering. Die sahih is verhaald, waarin al imam al awzai zegt, en imam al-Auza'i heeft de sahaba meegemaakt. Hij zegt, ik maakte veel van de mensen mee, dus van de metgezellen, die hun handen eerder op de grond plaatsten dan hun knieën. Maar we gaan veel verder. Het probleem zit hem namelijk in de wijze waarop de kamelen naar de grond gaan. Eén ding staat vast. Hij gaat met zijn voorpoten naar beneden. Dat staat vast. Een aantal zullen zeggen tegen jou. Ja, als hij met zijn voorpoten naar de grond gaat. Dus met zijn handen. Dat is niet waar. Dat gaan we zo meteen zien. El-Albani, rahmatullahi alayhi die zegt. En de kamelen plaatsen als eerste hun voorpoten op de grond. Dit zijn dan ook hun knieën. Zoals vermeld staat... In Lisan el Arab en de andere boeken die zich bezig hebben gehouden met de Arabische taal. Als je kijkt naar de knieën van een kameel, dan zegt hij dat die te vinden zijn in zijn voorpoten. Dus hij zakt naar beneden op zijn knieën. Ook merken wij op dat een kameel zich in een staande positie. Als hij zich in een staande positie bevindt. Hij reeds met zijn handen, oftewel met zijn voorpoten, de grond aanraakt. En daarom kunnen wij niet zeggen dat hij met zijn handen naar de grond gaat. Want een kameel staat van nature met zijn handen op de grond. Als hij zich in een staande positie bevindt. Duidelijk? Verder. En voeg daaraan toe. Dat wij een overlevering in sahih muslim... Tot onze beschikking hebben. Waarin duidelijk wordt gemaakt. Dat al buruk Dus de houding waarmee een kameel naar de grond gaat. En die ons verboden is gemaakt door de profeet. (sallallahu Hij zei, de profeet zegt ook verricht niet al buruk Zoals eigenlijk kamelen doen. Dus als we praten over al buruk Dan hebben wij een overlevering sahih Muslim tot onze beschikking. Die ons vertelt dat de boerhoek juist tot uitvoer wordt gebracht, wanneer iemand met zijn knieën naar de grond gaat, en niet met zijn handen. Want zo staat in Sahih Muslim, dat na het openbaren van het volgende vers, Oftewel, en indien jullie openlijk verkondigen, dat degene wat er in jullie innerlijk speelt. of deze verborgen houden. Allah zal jullie er rekenschap voor vragen. Toen dit vers werd geopenbaard. kwamen de metgezellen. en de Rauwi zegt, de overleveraar. en zij verrichten. el buruk Hij voegt daaraan toe: op hun knieën. Dus hij vertelt ons. hoe el buruk eruit ziet. Op hun knieën zegt hij en zeiden: dit kunnen wij niet aan. Dus hieruit blijkt dat er alleen sprake kan zijn van boroek als dit op de knieën wordt verricht. En dit wordt nog eens bevestigd door een andere overlevering die vermeld staat in Sahih al-Bukhari en Sahih Muslim. Toen de Profeet en Abu Bakr onderweg waren naar Medina. En zij ingehaald werden door... Suraqab ibn Maar wat gebeurde op dat moment? Suraqab zegt... dat toen hij de profeet en Abu Bakr naderde... de voorpoten, zegt hij... van mijn kameel... die verdwenen... tot aan de knieën... in het zand. Dus hij zegt dat de knieën in de voorpoten zitten. Dus als een kameel naar beneden gaat... dan gaat hij met de knieën naar de grond. En tijdens sujud... Verricht men veelvoudige het Veelvoudig. Dat heeft de profeet ons geadviseerd. Dit omdat de profeet vrede zij met hem zei. Wat betreft het sujud vermeerdert daarin het dua, De smeekgebeden. Als je Allah om iets wil vragen, doe het in het sujud. Daarna zegt men Allahu Akbar. En richt men zich op. Men gaat zitten. Hoe gaat hij precies zitten? Men legt de linkervoet met de bovenkant op de grond. En men gaat op de hiel, of de hak eigenlijk, daarvan zitten. De rechtervoet richt men op. Met de tenen ontspannen en richting Al-Qibla, richting Mekka. En men legt zijn vingers ietsjes uit elkaar op zijn knieën. Daarna, tijdens die zithouding, zegt men het volgende. Rabbi Gvirli, Rabbi Oftewel, mijn Heer vergeef mij, mijn Heer vergeef mij. En als we het hebben over magvira, vergeving, dan dienen wij te begrijpen dat dit de volgende twee zaken omvat. Dat Allah de zonde die wij hebben begaan, verborgen houdt voor anderen. En twee, dat wij hiervoor niet gestraft zullen worden door Allah wa Daarna zegt men opnieuw Allahu Akbar en zakt men voorover op de grond. En verricht hij het sujud nog eens, tweede keer. En wederom zegt hij natuurlijk in sujud... Subhanraabbi al-Ala, al-Ala, al-Ala. Om zich daarna weer op te richten, om wederom een zithouding aan te nemen. Al deze voorgaande handelingen die wij hebben besproken, worden bij elkaar een rak'a genoemd. Indien men nog een tweede rak'a moet verrichten. Dan duurt deze zit maar een paar tellen, wat ook wel Jalzatulistiraha wordt genoemd, voordat hij weer opstaat. Malik ibn al huwayrif overlevert dat hij de profeet vrede zij met hem het gebed zag verrichten. En als hij zich bevond in een oneven rak'a, de eerste of de derde, dus een rak'a waar aan het einde ging, te wordt verricht, dan zegt hij, hij dan niet ging opstaan, voordat hij rustig is gaan zitten. Dus hij zegt, dat de profeet, vrede zij met hem het gebed, zag verrichten, en als hij zich bevond in een oneven rakha, eerste, derde, hij dan niet ging opstaan, voordat hij rustig is gaan zitten. Je hebt natuurlijk ook een derde raka'a, maar die bedoelen we niet is de maghrib. Dan blijft hij natuurlijk ook zitten voor het jahoud. Eventjes blijft zitten. Deze overlevering staat in Sahih al bukhari En in een andere overlevering zegt Malik. Dat de profeet vrede zij met hem opstond voor de tweede raka, steunend op zijn handen. Maar mag ook op de palmen. En dat laatste is het meeste genoemd door de geleerden. Dus hij staat op steunend op de vuisten. En herhaalt de handelingen die wij eerder hebben besproken natuurlijk. Die worden allemaal beschouwd als één rak'a. Dus als jij twee rakaat moet verrichten. Dan moet je al die handelingen opnieuw verrichten. Heeft men al twee rakaat verricht. Twee eenheden. Dan blijft men zitten. En maakt men met de rechter duim. En de middelvinger een cirkel. En strekt men de wijsvinger richting al-Qibla. En terwijl men dit doet, zegt men het volgende zachtjes op. At-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat. As-salamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salamu alayna wa ala ibadillahi salihin Ashhadu an la ilaha illallah. Wa wa Dit heet de eerste teshahud. En tijdens het teshahud blijft men naar zijn rechter wijsvinger kijken. Naar iedere twee rakaat moet men het teshahud opzeggen. De eerste teshahud mag men ook met het volgende uitbreiden: Allahumma salli ala Mohammedin wa ala Ali Muhammad, Kama sollete ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. In neka Hamidun Majid. Wabarik ala Mohammedin wa ala Ali Muhammad, Kama barakte ala Ibrahima wa ala Ibrahim. In neka Hamidun Majid. Bij de laatste teshahoed, waarmee men het gebed beëindigt. Is men verplicht om salawat al-Ibrahimiya, dus wat ik net heb gezegd, op te zeggen. De eerste teshahud is het aangeraden. Mag men teshahud uitbreiden met salawat al-Ibrahimiya. En dan bedoel ik mij Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Laatste teshahud verplicht om het op te zeggen. En ook kan men... Bovendien deze uitbreiden met het volgende tijdens de laatste Tashahhud. min wa min al wa min al wa min al dajjal Oftewel, o oh Allah, ik zoek mijn toevlucht tot U tegen de bestraffing van de hel en tegen de bestraffing van het graf en tegen de beproeving van het leven en de dood. En tegen de beproeving van de messieh al-Dajjal. En zowel de eerste als de laatste tashahud mag men uitbreiden met een willekeurige dua, smeekbeden. De zit tijdens de laatste tashahud verschilt enigszins van de zit tijdens de eerste... In plaats van op de linkervoet te zitten, zit men nu met zijn achterwerk op de grond en steekt men de linkervoet onder de rechterbeen. Bestaat het gebed daarentegen uit niet meer dan twee rak'at, dan zit men zoals men tijdens de eerste tashahhud zit. Om het gebed te beëindigen doet men nog het volgende. Men draait alleen zijn hoofd, niet zijn lichaam, eerst naar rechts en zegt assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh of assalamu alaikum wa rahmatullah. dan draait men alleen zijn hoofd naar links en zegt assalamu alaikum wa rahmatullah. de vraag die nu herrijst natuurlijk, ons bezighoudt is of beide teslimaat dus teslimaat is het zeggen van assalamu alaikum wa rahmatullah. Beide Teslimet rokken zijn of slechts één ervan. Een aantal geleerden heeft gezegd dat beide Teslimet rokken zijn. En daarom mag volgens hen een persoon die achter een imam staat te bidden geen Teslim uitspreken. Voordat de imam klaar is met het uitspreken van beide Teslimet. Maar de meest correcte uitspraak hierover is namelijk dat slechts. De eerste, teslim, roken is. En de tweede, sunnah. En onthoud tot slot één ding. Alle handelingen van het gebed moet men rustig en op zijn gemak doen. Wa subhanakallah wa bihamdika illa anta